kosten worden verhoogd, mee worden genomen en het wordt doorgegeven. dan gaan we zwaar naar, uh, naar negatieve getallen, haal je hem eruit en verhoog je het niet, dan blijft het op hetzelfde niveau ongeveer zitten, dus er gebeurt niks met uh met, uh, ...met de reserves verder. Dus nee, wat en wat betreft. gebeurt er dan met de begroting? Waar haalt u... Uh, nou, de dekking, waar dat u wij de dekking, wij, wij zeggen dat de dekking moet, zo, zal moeten komen... ...door uh, op termijn verlagen van de personeelskosten... ...en structureel 1% in de, over de hele begroting te bezuinigen. Dat geven wij als dekkingsmiddel ook aan. Dat was uw betoog, meneer Blijs, in de eerste termijn. Ja, nee. Goed, Meneer Paap, dan mag u doorgaan. Stel, we zijn de meeste van beantwoord. Eh, over de woonwinkel, daar zal straks de heer Kramer wat over vertellen als het goed is. En wij hebben natuurlijk ook een aantal abonnementen ingediend. Eh, en dus We realiseren ons dat dat een aantal verstrekkende abonnementen zijn. Ik weet niet of u daar nu al verder op in wil gaan, of dat ik dat straks moet doen, maar ik wil er nu best wel wat van zeggen. Als u dat... Ik denk dat het nuttig is in algemene zin even iets over de abonnementen ja. te zeggen. Kijk, Wij realiseren ons net als het zei dat zodra u het GAP klaar hebt en u weet wat er allemaal moet gebeuren, dat er uh, hoogstwaarschijnlijk... ...wat de verhogingen zullen moeten komen in de tarieven. Dat hebben we nooit onder stoelen of banken gestoken. We weten dat, we realiseren ons dat. Maar we willen graag reële tarieven... ...en dus alle componenten die erbij horen, die willen we dus zien. Nou, dat is dus ook een van de redenen. Kijk ik dan naar ons verhaal over de veegkosten. Ja, we lopen vooruit, we gaan verhogen... En dat zal misschien best nodig zijn. Maar we gaan verhogen. En nog steeds op de aannames. De aannames die waren er vorig jaar. Die waren, en nu zijn ze er weer. En eigenlijk willen we dat niet. Ik wil duidelijkheid hebben. We hadden het over kostendekkendheid. Het kan zijn dat je er overheen gaat. Het kan zijn dat je eronder wijft. Ik weet het niet. En nu zegt van wel. Dus wij willen dat we ze zo spoedig mogelijk inzichtelijk hebben. En uh, eigenlijk willen we het daar niet op vooruitlopen. Dat is eigenlijk het verhaal waar we over zitten. Want uh, bij interruptie. U het u, u, u, college heeft kosten nog moeite gespaard om in dit overzicht exact aan te geven hoe dat zit dus daar is absoluut gegeven. bij ons ook geen enkele onduidelijkheid over dus wat u ook zegt, de veegkostenstructuur zo mogelijk inzichtelijk maken en hoe het voor de trief geldt, dat staat helemaal in dit overzicht dus wat dat betreft... Ja, maar in dat het overzicht ziet u ook dat er 78.000 euro is meegenomen aan kwijtscheldingen. Weet u zeker dat het met het zwaar weer voldoende is? Ik, ik, ik weet dat de wethouder gezegd heeft dat het helemaal meeviel... met het aantal extra mensen die een beroep deden op de uitkeringen. Maar, maar toch, ik, eens, als u, ik wil me best hierbij neerleggen. Maar dan nog, heeft u niet voldoende om met elkaar verder te gaan, maar misschien komen we zo direct wel bij die discussie. De volgende, die we hadden, die ging over de openbare toiletten. We hebben daar wat overwegingen neergezet en we willen dus eigenlijk dat je de service in Zandvoort verhoogt. Niet alleen voor de toeristen, maar ook voor de inwoner. Het, u weet precies hoe dat gaat, je moet heel erg goed om je heen kijken, eh, als je toevallig moet en er is geen openbaar toilet, u kent de gevolgen. Nou, daar willen wij eigenlijk ook eh, wat andere kant mee op, maar dat is aan de andere kant, niemand zegt dat die toiletten, openbare toiletten, eh, dat die gratis moeten zijn. Maar. Waar zijn de openbare toiletten waar ook de dames gebruik van kunnen maken? Ik heb ze nog niet gezien in Zandvoort. En ik vind dat dat heel noodzakelijk is dat we daar absoluut eh, ook iets aan gaan doen. Dat dat geld kost, ja. Ziet er, we geven daar ook dekking voor aan. Dus ook daar zijn zaken die we graag gerealiseerd willen zien. Eh, subsidie -woonservice, had ik verteld, dat zou de heer Kramer doen. En die sla ik dan even over. Dan Subsidie Nationale Park Zuid-Kennemerland. Ja, ik begrijp. De waarde van het Nationaal Park Kerenmel zuid en daar is, daar is niets mis mee. Maar ik vind ook dat wij niet als enige gemeente in de regio daar een bijdrage aan hoeven te doen. Hoe goed bedoeld ook en hoe ook met een warm betoog dat de vorige begroting er is neergezet. Wij voeren daar helemaal niets voor. En dan de boomkap. U bent daarover begonnen meneer Blaars. ...het kappen van de bomen. We zijn even verder gegaan en hebben gekeken van wat hebben wij nou in de verordening 2005 opgenomen. Hoe gaan we met bomen nu? Nou, ik vind het is een goede verordening. Maar als we zien wat er gebeurt, dan zijn er twee punten die daar in het oog springen. En dat zijn de punten die ik eigenlijk wil veranderen. En het ene dat heeft te maken met overlast. Ja, overlast is natuurlijk een bijzonder vreemd woord want uh, wanneer heb je last en wanneer heb je geen last en dat geldt natuurlijk voor een heleboel zaken dus daar denk ik dat we uh, als we dat toevoegen, dat er instemming van nodig is van de raad en de gemeente, dan hebben we de twee punten die eigenlijk heikel zijn waardoor je het naar je toe zou moeten trekken die, die pakken we dan ook en alle andere zaken met boomkappen die laten we keurig waar ze thuis horen bij het college uh, misschien is het niet nodig uh, maar dat zien we dan straks wel als we naar de discussie gaan en uh, dat was het. Blijft er was er één over. Voorzitter, bij interruptie. Ik kijk naar, uh, naar de heer Paap toe. Ik heb iets in, uh, in mijn algemene beschouwingen naar voren gebracht. Dat de Raad zich nog wel eens bezighoudt met allerlei uitvoeringsdetails. Ja. En dat we dat daar we eens een keer moeten laten varen. En hebben we in het Presidium ook nog wel eens een keer over gesproken. <tus> en we schrijven boekenvol erover. Maar we handelen er niet naar. En dat vind ik zo jammer. Want dat ik denk, bent... u gaat nou op de stoel zitten van het college, nee, met een uitvoeringszaak waarvan ik denk, ja, waar zijn we nou echt mee bezig? Met de grote lijn? U mag voor mij het ook anders doen. Ik heb een voorstel gedaan om die verordening aan te passen, zodat uh, ongewenste kap, die door de bewoners uh, ook uh, naar voren wordt. Ik weet dat er op het moment geluisterd wordt, maar is dat voldoende? Nou, die discussie wil ik met u aangaan. Maar ik heb u nog niet gehoord hoe u het wel wil regelen... dat we het kunnen voorkomen dat bomen onder de titel overlast gekapt kunnen worden. Nou, dat hoor ik dan graag van u. En als u daar een oplossing voor hebt, laat ik het graag aan het college. Maar zolang dat niet is, denk ik dat we dus met elkaar moeten luisteren naar wat de bevolking wil. En dat hebben we hier verwoord. Dat was wat u betreft de eerste ronde, meneer Paap. Ja? Nee? Dat was wat u betreft. Ik begrijp dat meneer Kramer nadat hij een versnapering heeft genomen... ook het woord wil. Meneer Kramer. Ja, voorzitter, dank u wel. Er is nog één uh, abonnement... wat uh, dient ingeworden te worden. En dat is de subsidieverlening aan... Uh, woonservice. De fractie van de VVD is van mening... dat wij uh, deze subsidie niet... Uh, hoeven te geven. En het heeft dan betrekking op... Uh, maar subsidie voor het extra takenpakket van de woonwinkel is voor de urgentieverklaringen. En wij vinden dat meer een taak voor de corporaties zelf worden aangezien zij zelf de meeste uh, urgentie, uh, urgentie daarop betrekking hebben. Okay. Dus ik, kan, ik, weet, ik wil nog wel voorstellen. Uh, stelt voor de voorgestelde subsidie aan de stichting Woonservice aan 25.000 euro niet te verstrekken. En de vrijvallende gelden te storten in de algemene middelen. Ja, dank u wel, meneer Kramer. De vraag uh, voor de Even een vraag aan meneer Kramer. Uh, ik heb het uh, amendement uh, gezien. Wat ik me meteen afvroeg, dat is: wat zijn de consequenties? Oftewel, zijn er ook in de intergemeentelijke samenwerking afspraken over gemaakt? Misschien is er een convenant. Weet u daar iets van, meneer Kramer? Uh, er bestaat een convenant, ja. En dat convenant heeft u geciteerd, volgens mij, in artikel 16, of niet, als ik het goed lees? Dat staat uh, vermeld in het. Uh... Dat, in uw abonnement. Ja. Voldoende duidelijk voor u, meneer Simons? Ja. Goed. kijk even rond. Iemand anders nog? Meneer Bluis? Nog even. Wij hebben ook nog een dekkingsvoorstel voor de begroting 2010 gekregen. Een apart agendapunt dat behandelt die. Uh... Als gevolg van het dus niet doorberekenen van die 50% maar teruggaan naar die 34%. En je ziet wat er dus gebeurt. Er ontstaat meteen een, een, een dekkingsprobleem in deze begroting. Ja, dus, dus, dus, maar u, meneer Kuik, u moet ook kijken van wat. We gaan dus een belasting verhogen. Ja, en, en, en wat, sta, wat staat er in de begroting over belastingverhogen? Dan moet het, moet het noodzakelijk zijn en het moet aangetoond worden. Maar dat is niet om als algemeen dekkingsmiddel te gebruiken. Voor deze begroting. Je ziet wat er dus nu gebeurt. Nu hebben we geen dekking. En dat is precies wat wij bedoelen. En dan moeten we moeten meteen alternatieve dekking in de vorm van belastingverhoging gaan toepassen. En dat is wat wij niet willen. Dus dat betekent, en dan kom je weer op het in evenwicht zijn van deze begroting. Die, het zou niet moeten kunnen dat een begroting meteen op dit soort kleine bedragen. Want we hebben het toch over een begroting van bijna 40 miljoen euro. Dat we hem dan meteen weer sluitend moeten gaan maken. Voorzitter, bij interruptie eh, het CDA heeft zo gezegd dat de begroting erg onder druk staat. En dat klopt ook, want u geeft nu zelf een voorbeeld aan... waarbij zo'n maatregel direct gevolgen heeft. Dus daarom begrijp ik ook niet zo heel goed uw voorstel... om dan maar even te wachten met die verhoging van die 3,75 procent. En dan hebben we het ook nog over kostendekkende tarieven. En dan begint de VVD te zeggen... ja, maar wie zegt u dat nou, of het nou wel of niet kostendekkend is... en zegt u dat dan, laat het nog een keertje onderzoeken. Dan denk ik, we hebben daar al we hebben een hele nota over lokale lastendruk... En we hebben vergelijkingsmateriaal. Dan denk ik, ga er een keer van uit dat het college de waarheid spreekt. En, en vaar daar nou een keer op. En u moet het niet klakkeloos aan te nemen. Maar je moet wel realistisch blijven dat er een gat in de begroting ontstaat als je dat niet doet. En daar ja. gaat het om. En dat draait straks, linksom of rechtsom. Daar draait ook voor een gedeelte altijd de bevolking voor op. Het kan niet anders. Dank u wel, meneer Paap, VVD. Met het laatste ben ik het met u eens dat de bevolking ervoor op draait. Nee, dat is altijd zo, wat je ook beslist. Maar meneer kijken als u dat... Uh, ...op de juiste wijze had ingevoerd... ...dan had je dus gezien dat ja. de begroting niet dekkend had geweest... ...dan hadden we toen vorig jaar die bezuiniging kunnen nemen. Dat is een van de zaken waar het om gaat. En uh, dat moet u toch eigenlijk wel even meewegen in uw commentaar. Meneer baber Gilson. Ja, voorzitter, even de aanleiding van opmerkingen van uh, VVD en CDA. Um, het is natuurlijk inderdaad de vraag... Uh, ...waar baseer je nou op op het moment dat je deze lastenverzwaring uh, invoert baseer je dat op de feitelijke kosten, zoals de VVD bepleit, of baseer je dat op de feitelijke mogelijkheid die je als gemeente hebt... om van een uitbreiding van je belastinggebied mogelijk te maken. En natuurlijk betreft dat dan uh, uh, meer inkomsten. En op het moment dat die inkomsten er niet zijn... heb je natuurlijk ook een gat in je begroting. Maar waar het om gaat is de discussie... Moet het nou, is het nu noodzakelijk op basis van het feit... dat er nu eenmaal kosten onder zitten die je oplegt... of is het noodzakelijk omwille van het feit dat je je begroting sluitend wil krijgen en je daartoe middelen krijgt aangereikt van het Rijk om een deel van die veegkosten op te mogen voeren? Dank u wel, meneer Babagussen. Iemand nog behoefte in het algemeen? Meneer Paap, VVD. Ik begrijp de kant die u op wil. In eerste instantie eh, hebben we natuurlijk met elkaar wensen, en die wensen die zullen, als we ze willen honoreren, moeten betaald worden, of uit links of uit rechts. Er is een mogelijkheid om die veegkosten toe te redden. Daar hebben we ook niet gezegd dat u dat niet doen mocht. We hebben alleen gezegd: maak duidelijk wat wel kan en wanneer. En dan weet u ook, en uw wethouder Tatus kan het als geen ander verwoorden: wat wel mag en niet mag en waar, en waar dus de knelpunten zitten. Bij het losgekoppelde riool schijnt het al helemaal niet meer te mogen. Ja, dus we hebben nog wel wat probleempjes te gaan. alvorens we het toe kunnen kennen. Nou, dus. Dan zeg ik, ja, als die problemen er zijn, en het is een instrument, maar je kan het maar gedeeltelijk of beperkt inzetten, dan moet je toch zorgen dat je het niet meer inzet dan je mag. Want dan krijg je de problemen waar we nu mee geconfronteerd worden. Dat is de waarschuwing vanuit het verleden, dat is ook de waarschuwing van nu, dek het op een andere manier. En kom je zo direct, en dat is het hele verhaal, naar hogere kosten, kom dan met een tarief waarmee de kosten dekkend zijn. Dat willen we met elkaar, daar is ook de VVD niet tegen, maar wel op de juiste parameters gebaseerd. Ik stel voor eerst de wethouder maar even het woord te geven. Voordat we in een herhaling vervallen, want u heeft volgens mij een aantal punten al uitgewisseld. Er zijn twee wethouders portefeuillehouder. Meneer Tatus, wilt u als eerste reageren? Ja, voorzitter. Voorzitter, dank u voor het woord. De opmerking van de heer Van Deurzen naar aanleiding van zijn motie duurzaam groenbeleid. Zijn overwegingen zijn de bloembakken in de zomermaanden weliswaar een leuke decoratie voor het straatbeeld. ...bloemen jaarlijks vervangen moeten worden... ...onderhoud, bloembakken, een arbeidsintensief proces... ...het in de wintermaanden maar een beperkte uitstraling heeft... ...en hij zegt dus... ...hij stelt voor aan te sturen op meer duurzaam groenbeleid... ...en het budget voor bloembakken zoveel mogelijk te gebruiken... ...voor vaste groenvoorziening. Uh, ja, er wordt juist voor bloembakken gekozen... Uh, ...daar waar duurzaam groen niet mogelijk is. Dus het is een keuze die je maakt... En, uh, ja, ...wij maken de keuze om uh, die bloembakken dus uh, neer te zetten... ...om de, de kale boel een beetje op te fleuren, Want dat is de keuze, kaal of een aantal bloembakken. En uh, ja, uh, we zetten ze ook op plaatsen waar uh, de doorgaande wegen geaccentueerd worden. Dus ook uh, de, nou ja, zeg maar de, de vriendelijkheid van de badplaats... ...waar geen ander groen geplaatst kan worden. Dus uh, ik, ik denk dat we hetzelfde willen bereiken... Uh, een, een groene uitstraling alleen op de plaatsen waar bloembakken staan daar kan dat gewoon niet dus uh, ja ik zou zeggen uh, ik adviseer niet om dit over te nemen omdat we anders toch wel op zeer uh, prominente uh, uh, stukjes zandvoort een uh, erg saaie en grijze uitstraling gaan krijgen uh, dan de uh, motie van het CDA ook groen, ook groenbeleid uh, hun, overwegingen is, uh, even kijken, ja. hun overwegingen is dat, ondanks het feit dat er in de begroting 2009 extra middelen beschikbaar zijn gesteld ten behoeve van het groenbeleid en nogmaals in 2010 deze middelen met name worden gebruikt voor onderzoek, informatie en vervanging heestervlakken, stelt voor meer inzet en actief beleid te voeren om de bestaande boompopulatie minimaal in stand te houden en het liefst uit te breiden. Uh, een verbod op het nutteloos kappen van bomen... en hiervoor beleid op te nemen in het groenbeleid. Ja, met de, de, de onderbouwing die uh, de heer Bluis daar nog bij gaf... kan ik zeggen dat dit juist helemaal precies het beleid van de gemeente is. Dat wij zeer zorgvuldig omgaan met bestaande bomen. Dat een boom alleen maar onder zeer strenge voorwaarden gekapt kan worden... en dat er dan uh, een herplantplicht is om het bomenbestand in stand te houden... en daar waar mogelijk... Zullen we dat uitbreiden? En de heer Bluis heeft alles aangegeven dat in de koninginnenbuurt veel bomen gekapt gaan worden. Nou, daar is heel zorgvuldig mee omgegaan. En er komen meer bomen terug dan dat er nu staan. Eh, natuurlijk is het zo dat de, de volle bomen in, in, in al hun pracht, dat die niet in één keer terug kunnen komen. Maar er wordt alles aan gedaan om dat in een zo kort mogelijke tijd weer... Eh, tot een, een mooie laan te maken. En, maar dat geldt dus eigenlijk voor alle plaatsen in, uh, in Zandvoort. Uh, er komt altijd nieuw groen voor terug. En uh, ja, ik denk dat dat het streven is uh, van het college. En zoals u weet hebben wij uh, een uh, groen beleidsmedewerker, Stur, uh, Die, uh, en ik zeg dat altijd, die uh, met haar, uh, haar leven elke boom verdedigt. En, pardon? Verdreven. Uh, nou ja, die zeer gedreven is. Ja, dat is erg gedreven. Dat ben ik met u eens. Maar uh, die zal absoluut, als het niet nodig is, uh, zal zij toestaan. Uh, de, de, die zal absoluut niet toestaan dat als het niet echt heel hard nodig is dat een boom gekapt wordt. Dat is het beleid van uh, het college. En, dus het is volkomen in de lijn van wat de heer Bluis uh, verzoekt. Uh, voorzitter, dan was er nog een amendement... Geloof ik, even kijken. Een aantal? Ja, maar waar ik wat mee te maken had. Openbare, openbare toiletten van uh, de VVD. Ehm. Uh, even zien. 2-3. Ja, ja. 2-3, daar is hij. Ja. Eh. Uh, nou ja, zoals ik, al, zoals ik al aangaf, hebben we in deze periode twee toiletten aangelegd. Uh, het is natuurlijk altijd welkom om meer service te bieden aan onze gasten. We hebben één toilet uh, aangelegd in de verlengde haltenstraat en één uh, op het parkeerterrein uh, bij de, het Fafoosjeplein. Uh, wat wij verder krijgen, en, en, en uh, dat is niet helemaal wat hier gevraagd wordt, maar bij de jaar rond paviljoens daar komen toiletgebouwen van 75 vierkante meter. Dus dat is weliswaar op het strand. Maar uh, langs de boulevard vanaf uh, strandtent 23 tot uh, aan de zuid. Dus uh, dat is al een aanzienlijke verbetering. Maar het is niet helemaal wat er gevraagd wordt. Uh, ik heb uh, gekeken naar de mogelijkheid om uh, toiletten aan te leggen. In het gebouwtje van het tankstation aan de Noordboulevard. Uh, dat... Uh, dat uh, geeft nogal wat uh, problemen, maar dat is nog verder niet verder uitgezocht. Maar dat betekent dus dat er een, een, een actief, actief beleid is om het aantal openbare toiletten wel te vergroten. Voorzitter, bij interruptie. Meneer Simons. Uh, ik wil daar een portefeuille aan de vraag. Kunt u ons een idee geven van de kosten van zo'n openbaar toilet? Nee. één uh, openbaar toilet ja, hangt helemaal van de uitvoering af. Ik meen te weten dat die twee toiletten die we nu hebben aangelegd, dat wil zeggen. 1 voor beide lijken en 1 urinoir, dat dat uh, ongeveer 60.000 euro gekost heeft. Uh, dan wordt hier uh, gevraagd om een openbaar toilet op parkeerterrein de Zuid. Uh, er is uh, een toilet op het parkeerterrein de Zuid dat gebruikt kan worden, maar dat, dat uh, kan je niet stellen als openbaar toilet, maar dat kan gebruikt worden. Uh, en dan verder uh, bij de aanleg nieuw busstation... rekening te houden met een openbaar toilet... ten lasten van de grondexploitatie. Ja, dat is in de plannen opge opgenomen. Dat is uh, in de, de plint aan de Louis-Davidstraat. Daar komt een uh, groot uh, openbaar toilet. En uh, waarschijnlijk in combinatie met een uh, fietsenstalling... die we er ook moeten hebben. Maar dat is uh, nog niet verder uitgewerkt. Dus wij zijn hiermee bezig. Uh, het is een, uh, eigenlijk een versterking van de plannen die wij als college hebben maar uh, ja, hier worden kredieten bij uh, verstrekt uh, althans volgens de plannen van de VVD uh, het is volledig in de lijn die wij als college dus ook uh, volgen uh, ik denk ik dacht dat dit het was voorzitter Grp. Dit Grp. Ja? Grp. Uh, ja, er zijn uh, opmerkingen gemaakt over het GRP op 23 november. Voorzitter, ik had een interruptie. Maar, uh, oh. Niemand kijkt, ja, sorry. Dus, uh, ik heb even, even een vraag over de openbare toiletten. Die kosten, uh, die kosten behoorlijk wat. Uh, er is blijkbaar de keuze gemaakt om dat gratis toiletten te laten zijn. Uh, waarom niet betaalde toiletten zoals in, uh, in de grote steden ook veelvuldig, veel, veelvuldig voorkomt? So, Meneer Taters. Uh, voorzitter, uh, de, de toiletten in het centrum die zijn uh, op dit moment ook niet gratis. En het is niet de bedoeling dat die ook de nieuwe aan te leggen toiletten, dat die gratis zullen zijn. Ja. Tarieven zijn nog niet bepaald. Zijn die wel altijd open, meneer Taters? Er ze dan toch over. Uh... Pardon? Meneer Verdeurzen. Ja? Uh, zijn die toiletten nog... We zijn toilet, we hebben ook het gebouw Rotonde is ook een openbaar toilet, maar dat is meestal dicht. Is, hmm? Wel, welk is dicht? Nou, in de trappen van de Rotonde, zijn, is de, er staat op openbaar toilet, maar in de winterman is het altijd dicht. Dus als ja. je overal toilet in is, maar je houdt de deur op slot, heb je er ook weinig aan. Ja, in de, in de zomer staat bij het, het meertje aan de Françoisstraat verboden te schaatsen. Ik bedoel dat die bordje. Die bordje... <lacht> Dames en heren, meneer u zou nog iets zeggen over het GRP. <laughs> ja, Ja, voor, voorzitter. Op uh, drie, 23, uh, dit is nog niet in het college besproken, maar 23 november uh, wordt het concept van het GRP uh, aangeleverd aan het college. En uh, Ja, ik, ik, ik zou eigenlijk. Uh, ik zal het college het voorstel doen. ...om uh, het concept ook aan u te doen toekomen... ...zodat u dus ongeveer uh, zo snel mogelijk kunt weten wat de, de, de betekenis uh, zal zijn van het GRP. Ik kan u wel zeggen, althans zonder dat ik het verder gelezen heb uh, op dit moment... ...maar dat is mij verzekerd, dat er altijd gezocht wordt om uh, jaarlijks uh, geen uh, bijzondere... Uh, Uitgaven te doen. Dus dat de uitgaven vrij vlak zullen zijn, juist om te voorkomen dat er extra verhogingen van de rioolrechten moeten plaatsvinden. Dus de verwachting is ook bij mij dat het nieuwe GRP geen bijzondere uitslagen naar boven zal laten zien. Dus zo snel mogelijk kunt u daarover beschikken als het college daarmee instemt. Dank u wel, meneer Tatus. Meneer Tonen. Ja, voorzitter. Aansluitend op dat uh, laatste onderwerp. De gemeentelijke en uh, daarbij dan nu de veegkosten. Um, er liggen twee amendementen voor van, uh, van uh, CDA en, uh, en VVD. We um, hebben net gehoord dat de verwachting is dat, uh, dat de rioleringsplan uh, geen... Uh, ...zware extra verhogingen... Uh, ...met zich brengt. Um, de veegkosten... ...die wij uh, hebben meegenomen... Toen, wij ...toen we daarmee bezig waren... ...hebben we er eigenlijk ook al op geduid... ...dat onze verwachting zo was. Ik was het de heer het dat nog citeerde... Dat, ...dat wij niet de verwachting hadden... ...dat er ernstige uh, verhogingen aan zouden te komen. Um, en als je dan kijkt naar de veegkosten... ...wat wij... Uh, ...wat wij vorig jaar hebben uh, voorgesteld... ...en wat nu voor ligt... Uh, hebben we nog eens uh, scherp en, van datgene wat u gevraagd heeft vorig jaar nog eens en kritisch gekeken naar wat mag nou wel, wat mag nou niet. Nou, daar hebben we een, uh, uh, een berekening van uh, laten maken. En die berekening die is gebaseerd uh, uh, op uh, drie soorten kosten van uh, vegen. En uh, één is uh, zeg maar, infrastructuur gerelateerd, infrastructuurgerelateerd dus verkeer, om ervoor te zorgen dat het verkeer geen hinder heeft moeten geveegd worden. Denk maar eens aan de zandverstuivingen in de winter en in het najaar, in het voorjaar op de boulevarden. waar we dan vrij veel veegkosten hebben. Uh, niet alleen vegen, zandscheppen en zo, dat soort dingen. Uh, daarnaast uh, hebben we de kosten gerelateerd aan toerisme, want wij hebben in ons uh, vaandel staan dat wij een schoon dorp willen hebben, en daarom wordt er bij ons uh, veel frequenter geveegd. Dan in menige andere gemeenten in Nederland. Daar hangt een prijskaartje aan. Daar hebben we ooit eens toe besloten. Het toeristisch vegen zeg maar. En tot slot hebben we dan ook nog de kosten die gerelateerd zijn aan, aan rioolbeheer. En waarom zijn die kosten daaraan gerelateerd? Als er verstoppingen en dat soort zaken. Ook van waaivuil, maar ook van zand en alle andere ongerechtigheden. Als er verstoppingen doorkomen. Dan zijn we veel meer kosten kwijt. Uh, dan wanneer we daarvoor extra vegen en dat is wat we dan ook doen dus een onderdeel is het extra vegen in verband met rioolbeheer kolkenzuigers en dat soort dingen hoeven minder ingezet te worden je krijgt minder schade aan riool minder verstoppingen en uh, die kosten zijn dus gewoon heel uh, logisch toe te rekenen aan, aan uh, rioolbeheer en dus door te rekenen in de rioolheffing um, Ja, dan, de heer Paap die had op een gegeven moment. Een, uh, nee, dank je. Uh, ook eens algemeen beschouwingen. zei hij: Ik wil toch wel graag snel inzichtelijk hebben. Uh, wat het nou allemaal betekent. En de heer Bluis zat al met het overzicht te wapperen. wat we u verstrekt hebben. Want dat is wat het betekent. Als u kijkt naar. Uh, de kolom Nieuwe Situatie. Uh, in het. Uh, ...in het tabellenoverzicht de realisatievoorziening Rionheffing, real wat er dan begroot is... ...en u kijkt dan ook naar de kostendikkendheid, want daar vroeg u ook naar... ...dan ziet u in de onderste tabel, waarin we 297.000 en dus niet 300, uh, zoveel duizend, uh, sorry, 390.000 oorspronkelijk in 2010... ...en 265.000 uh, nu in 2010, uh, dan ziet u dat die kostendikkendheid gaat naar 80, 86, 90, 94 en dan 97 procent... En vervolgens zitten we op 101% in 2015 en dat blijft zo omdat we daarna niet meer verhogen. Uh, dan, dan voldoen we dus aan datgene wat uh, is gesteld in, uh, in, in een van de beleidskaders, namelijk de kostendekkenheid. En die komt dan met 101%, dan zit je op een keurig nette kostendekkenheid. Uh, ...doe je dat niet en volg je de voorstellen die uh, er nu voor liggen... ...dan schiet je een gat in je kostendekkendheid. ...dan ga je daarmee naar beneden. En uh, We hebben al eerder betoogd... ...normaal gesproken, dus los van het feit uh, dat je uh, het doorberekent... ...omdat het ook in het kader van de rioolbeheer verstandig is om te doen... Uh, ...is het ook gewoon over het algemeen geaccepteerd beleid... ...dat je het ook doorberekent. En Het is niet voor niks dat... Uh, ...men dat heeft mogelijk gemaakt. Anders zou het wel verboden zijn... ...om, uh, om die veegkosten mee te nemen. Uh, kijk, de, de heer Blaas heeft natuurlijk voor een, voor een deel gelijk... ...als je zegt... Uh, ...ja, maar nou ga je dat... Uh, dikken met, uh, met de belastingverhoging... ...forensbelasting. Het grootste deel, wat doe je. Uh, ja, dat klopt. En uh, dat verdient misschien ook niet... ...de schoonheidsprijs. Ook dat ben ik met u eens. Uh, ...neemt niet weg dat je... ...op dit moment... Uh, ...zult moeten zorgen... ...dat die begroting... kostendekkend blijft... ...en we, uh, of die begroting... Uh, ...dekken blijft... Uh, ...dus niet het negatieve saldo inschiet... ...en we hebben in feite... ...op een gegeven moment zeggen: nou... ...we hebben uh, de toeristenbelasting... ...met 25% verhoogd... ...en uh, de heer Paap zei... Uh, ...in zijn reactie... ...ja, uh, maar... Uh, die forensen uh, die, die forense, nou, die, die, die moeten al van alles en nog wat betalen. En, uh, maar hij moet denk ik toch nog even goed door laten dringen wat uh, de heer Taters daarover zei. Wij krijgen voor mensen die hier verblijven en hier niet wonen... ...niet één dubbeltje in de algemene uitkering. En die verblijven wel hier grote delen van het jaar... Die woning die, die, die staat daar. Die, wij zorgen voor infrastructuur, wij zorgen voor riolering, et cetera, et cetera. Voor, uh, voor de eigenaren van die, uh, van, die, van, die, van die woningen, die tweede woningen. En dan is het niet meer dan logisch. En daarvoor is die forensenbelasting ook in het leven geroepen, dat je dat dan ook belast. En op het moment dat je denkt, van nou is dat, is dat als je zegt van is dit redelijk ja dan nee, deze tariefstijging. Als wij van toeristen in het toeristenbelasting 25% meer vragen... Eh, van mensen die hier veel meer en veel langer en veel vaker verblijven... Eh, dan ook een verhoging te vragen... Eh, dan lijkt me dat ook redelijk, ook zeker gezien het feit... dat wij ook aan onze inwoners vragen om een verhoging. Overigens, moeten we niet net doen alsof we eh, de hele wereld nu meer gaan vragen... want de tarief stijgt van 172,50 naar 176, 50, sorry, 178,50... Dat is een verhoging van 6 euro. Dus dat is nou niet de hele wereld uit. Ik kan me voorstellen... als je, een, als je zo met zo'n verhaal zit... van 172 euro... en je gaat opeens 250 of 300 euro vragen... dat je zegt... Nou, dat is toch wel heel erg uh, exorbitant. In dit geval denken wij... dat een verhoging van 3,5% niet exorbitant is. Meneer, Meneer Donem... ik heb geen bezwaar tegen die verhoging... maar ik heb gevraagd... onderbouw dat dus... En kom eens, wat krijgt, als je het terugrekent, is dat ponsponsgewijs, klopt dat? Wat krijgen we uit de algemene uitkering voor dit onderdeel vergoed per capita? En ga je dan, als je dus kijkt naar wat we besloten hebben voor de toeristenbelasting, waar we op dit moment een eigen maximum gezet hebben. En je wilt het verhogen. Dat was die 860 of 856 euro. Als je die wil verhogen, op zichzelf is dat. Als het nodig is, is dat nodig. Maar hoe is dan de verhouding tussen dat wat wij krijgen uit de algemene uitkering voor de algemene kosten en wat was er nadoor aan de forensen? En als dat ponspons pons in orde is, dan heb ik er ook geen enkel probleem mee. Maar als dat niet het geval is, dan vraag ik me af, zijn we dan niet bezig om winst te maken op zaken die we met elkaar zouden moeten opbrengen? Dat is eigenlijk de essentie van het hele verhaal. Ja, ja, ik heb een vraagje voorzitter. Er wordt door elkaar gebruikt... toeristenbelasting en belasting. Maar ik dacht dat het absoluut niet hetzelfde was. Het gaat nu over de forensebelasting, begrijp ik. Ja, toch? Dat klopt helemaal, ja, meneer Arion En daarom heb ik ook... Maar ik heb dan ook een vergelijking gemaakt... tussen de toeristenbelastingverhoging van 25%... en de belasting van 25%. Dus dat zijn twee verschillende dingen. Daar heeft helemaal gelijk in. Maar ik heb ze even als vergelijking gebruikt. Um, wat krijgen we uit de algemene uitkering, zegt de heer Paap, voor, uh, voor uh, uh, riolering? Niks. Wij, hebben, wij, wij, wij belasten dat door. Daarvoor is, uh, daarvoor is die 178, of nu nog 172,50 euro, die is er voor de investering van... Uh, kijk, ja, natuurlijk, we krijgen algemene uitkering. Algemene uitkering, dat zijn algemene Voorzitter, middelen. Tenzij het dat dat de de oormerkingsmiddelen zijn hier. Want wat bedoel Want De rioolbelasting, die wordt ook betaald door de Forensen. Dus da daar heb ik het niet over. Ik heb het erover, u wilt dus nu uh, een bepaalde kosten doorberekenen... ...op de, op de verhuizenbelasting moeten We krijgen niks voor het onderhoud. Nou, dan vind ik ook, dan moet je dus het onderhoud pakken... ...daar waar het thuis hoort. En niet zeggen van maar, ja, maar dan gaan we dit verhogen voor de mensen, ...want ze betalen hier al voor. Maar wij verhogen, wij verhogen de verhuizenbelasting ook niet uh, voor de, de riolering. Wij verhogen de verhuizenbelasting... ...om de begroting te dekken. Dat is heel nadrukkelijk gezegd in het voorstel wat u gekregen heeft. Dekkingsvoorstel, heet het ook. Dekkingsvoorstel eh, minder ontvangst veegkosten. En, eh, dus, want dat, en dat is hetgeen wat ik net zei toen de heer Bluis... Eh, op, op, het, ...op het verhaal van de heer Bluis het had over... Eh, in feite gebruik je nu uh, tegen de beleidskaders in een belastingverhoging als dekking. En daar zeg ik van: daar heeft hij gelijk in. Desalniettemin. Nee, maar daar, daar, dan, daar, daar we hoeven we geen doekjes om te winnen. Die nee, neemt niet weg dat wij het voorstellen om het zo te doen. Maar de heer Bluis heeft gelijk. En het is ook aan de raad te zeggen: van, nou, doen we wel of doen we niet? Um, voorzitter, ik denk dat ik het uh, hierbij kan laten. En Adviseert u ook eens over de amendementen 2.1 en 2.2? Nee, de amendementen. Oh ja, uh, ik weet niet of die gehandhaafd worden. Maar als die gehandhaafd worden, dan, dan ontraden we beide amendementen, voorzitter. En stellen we voor om uh, toch het uh, dekingsvoorstel, zoals uh, door ons is ingediend, om dat te volgen. Dank u wel. Tot slot, Portveo de Bierman. Dank u wel, voorzitter. Even ter informatie. Uh, ...ten aanzien van uh, uw uh, voorstel om uh, subsidie te geven aan Nationaal Park Zuid-Kenneland... ...en het amendement van de VVD om dat niet te doen per uh, 2010. Um, wij zijn niet meer de enige gemeente, ook Bloemendaal heeft dus een subsidie nu toegekend. En ik wil nog even stipuleren dat de subsidie niet besteed wordt aan wildbeheer... ...of dat soort zaken, maar aan uh, milieu-educatie... En aan uh, cursussen zoals die van goed gastheerschap, die heel duidelijk de bedoeling hebben om uh, de jaar-rond toerist uh, goed te informeren over wat hij allemaal kan aantreffen buiten het strand. En dat zijn dingen die dus heel duidelijk ook een toeristisch-economisch aspect uh, vertonen. Dan uh, het amendement uh, om de subsidie aan woonservice stop te zetten. De heer Kramer heeft dat net toegelicht. Um, het betekent eigenlijk het openbreken van een convenant wat gesloten is. En dan een convenant met alle gemeenten en woningcorporaties in Zuid-Kennemerland. Dus van die hele woningmarkt die dat bestrijkt. Um, als je dat wil doen, dan uh, heb je, ben je gehouden aan de Algemene Wet Bestuursrecht. Dat je, als je zo'n subsidie wil stopzetten, dat je daar tijdig van tevoren met de partners overlegt. En dat betekent dat je dat drie jaar, minstens drie jaar van tevoren moet. Doen. Dat betekent dus dat je er in 2013, als je er vanaf af zou willen, van af zou kunnen. Um, dat betekent wel dat de volkshuisvestelijke taken die wij tot op heden hebben gedelegeerd aan woonservice, weer terugkrijgen. Nou was het leuke van woonservice dat hij dus uh, directe contacten met alle andere uh, gemeenten en corporaties had. Dus dat er een uitwisseling zou kunnen zijn tussen... Uh, ja, woning zoeken in Zandvoort en ergens anders... en zouden uit Zandvoort ook ergens anders makkelijk geplaatst worden, kunnen worden. Als wij dat dus allemaal overboord zetten... dat zou dan tegen die tijd kunnen... dan moeten wij dat zelf doen... en ik denk dat het ook niet erg efficiënt zal zijn. Dus ik geef u toch ook in overweging... Ook, waar u zelf efficiëntie bepleit... om dan wel te laten onderzoeken... of hier niet eigenlijk iets wordt geprobeerd te verdienen... wat je eigenlijk met de andere hand in veelvoud weer moet uitgeven. Uh, kortom, samengevat, uh, zouden wij dit uh, amendement willen ontraden. Dank u wel, meneer Bierman. Ik heb gemerkt dat ik meneer Taters te, te snel het woord heb ontnomen. Amendement 2.7 valt nog onder zijn portefeuille. Meneer Taters, en daar was nog niks over gezegd. Ik, uh, ik heb er ook uh, geen bezwaar tegen gemaakt, want dat uh, gaf mij even de gelegenheid om uh, nog wat informatie in te winnen over uh, de bomenverordening... ...waar de VVD ook naar verwijst in het amendement 27, de boomkap. De VVD die stelt voor de bomenverordening van 2005 te preciseren, aan te passen, te vernieuwen enzovoort. En dan gaat het om onder meer met name om de artikelen 5a en 5b. En dat is, ik zal dat voorlezen... Onverminderd het bepaalde in tweede lid wordt voor de houtopstand in het openbaar gebied, binnen de bebouwde kom in beginsel, geen vergunning verleend, tenzij er sprake is van a. aanleg of grootschalige herstructurering van nieuwe woningen of infrastructuur, conformen door het bevoegd gezag, bestuursorgaan, goedgekeurd bouwplan of project... Bijvoorbeeld kan ik daarvan zeggen... dat is uh, wat er in de Koninginnenbuurt gebeurt. Er komt dus een nieuwe riolering... daar worden we de wegen vernieuwd... Uh, en uh, parkeerplaatsen aangelegd... en daar moeten een aantal bomen verdwijnen. En, uh, dat is dus een goed voorbeeld van 5a. En D, dat is uh, ernstige overlast. Nou, de Koninginnenweg, uh, daar hebben we erg veel klachten over gekregen... dat deel tussen... De, uh, ...de Prinsessenweg en de Haarlemmerstraat... ...erg veel klachten gekregen over de mooie grote bomen die daar staan... ...waarvan de wortels uh, trottoir uh, wat, wat opwerken en in tuinen komen. Uh, daar hebben we uh, de, de, de, de aanvraag ter visie gelegd. Wij vonden dat de overlag, overlast toch wel... Ja, eh, ...ernstig was... ...althans de klachten waren serieus... ...maar daar zijn eh, zoveel zienswijzen... ...op ingediend... Eh, ...om die bomen te behouden... ...en eh, vragen om de trottoirs te herstellen... ...en nou ja... ...de, de last eh, dan maar... Eh, eh, ...te accepteren... ...dat wij gezegd hebben... ...nou, terecht... ...die overlast die is nog niet zo erg... ...wij kunnen voorlopig die bomen behouden... ...en eh, daar zullen we alles aan doen... ...dus... Wij gaan daar heel zorgvuldig mee om, en uh, wat de VVD dus nu vraagt, dat is om dit soort besluiten door de raad te laten nemen. En uh, ja, ik denk dat dat een erg, erg veel werk geeft aan de raad, en uh, dat is wat uh, de heer uh, Kuiken net uh, ook zei van ja, je moet toch wel enig vertrouwen hebben in het beleid dat uh, jezelf uitzet en dat uitgevoerd wordt door het college. Dus wij doen er alles aan. Alles wat hier beschreven wordt, wat voorgesteld door de VVD... Eh, daar doen wij alles aan als college. En eh, ja, ik denk dus dat het eh, een, eh, overbode, een overbodig voorstel is. Tenzij, eh, ja, wat hier ook staat in de considerance, in de overwegingen... dat de bescherming van de gemeente niet afdoende is. Ja, en dat bestrijd ik eigenlijk. Ik denk dat wij daar eh, werkelijk alles aan doen... om. Eh, ...de bomen te behouden... ...want ik denk dat wij als raad absoluut... ...raad en college op één lijn zitten... ...dat wij elke boom, al het groen... ...wat mogelijk is, in Zandvoort willen behouden... ...en een betere kwaliteit willen geven... ...en daar waar mogelijk uitbreiden. Dank u voorzitter. Dank u. Voorzitter, een vraag aan... Uh, ...portefeuillehouder Tatus... ...het is zo dat... ...2.3 en 2.7... ...zou hij daar nog duidelijk... ...het advies van het college willen geven... Meneer Tatus. 2-7 is net ontraden door de portefeuillehouder. 2-3 openbare toiletten. Ja, ik, ik, eh, het, het, ik heb hier nog niet met het college over gesproken... ...maar het is wel een, een, een stortvloed van toiletten... ...die de VVD nu eh, in korte tijd wil aanleggen... Eh, het, het streven is ernaar om openbare toiletten, nou niet zoveel mogelijk, maar uh, zoveel als nodig, openbare toiletten hier in Zandvoort uh, aan te leggen. Ik gaf al aan dat er uh, op het strand wat soelaars geboden wordt bij de jarondpaviljoens. Maar uh, ik zou hier eigenlijk even overleg met het college over willen hebben. Nu of morgen? Morgen. Morgen, ja. Ja, ja. Okay. om zeven uh, uur morgenochtend. Ja. Ik kijk even rond, want volgens mij is het nu tijd voor het rondje debat tussen de raad. Wie wenst daarover het woord en die mag ook gelijk beginnen wat mij betreft. Ik zag, meneer Bluijs. Ja, maar Goed, heel kort over die boom. Kijk, natuurlijk die bomen worden herplant. Maar daar zit juist het probleem in Zandvoort. Een boom die herplant wordt, dat worden dan vaak, zijn het toch relatief dunne bomen. En ik heb het in, als je door het groene hart rijdt van Zandvoort, alles wat daar tot nu toe herplant is, heeft tot niet veel geleid. Als alleen nog maar, dat er nog steeds dunne sprietjes staan. En u kunt al die straten, als je de Emma wegneemt, hoe dat vroeger eruit zag en nu. Dus het is een utopie te verwachten dat elke een, een boom van 25 jaar die je weghaalt... Dat die is niet, die, ...de kans dat ze aanslaan en dat ze het ooit nog op die, dat niveau terugkomen is heel klein. En daar zijn al heel lang geleden bomen gekapt. Die bijvoorbeeld de hele emmer weg, het is niks. Het is helemaal niks meer, het is gewoon kaal. En er staan inderdaad nog verderop, ook daar weer een aantal van die bomen. Dus nogmaals vanuit ons... Ja, als het ziek is, is het ziek, dan snap ik. Maar, maar er worden nu ook bomen weg. Er zijn ook altijd andere oplossingen te vinden soms. Nou, dat daar toch nog, nog meer aandacht aan wordt besteden. En dat er echt wordt voorkomen dat die bomen gekapt worden. Dan maar een andere oplossing. Dan maar een parkeertrein anders aanleggen. In de Haarlemmerstraat is een hele discussie geweest bij de herinrichting. Een hele discussie. En ik ben er ook niet helemaal gelukkig. Ik woon in de Haarlemmerstraat. Want tuurlijk, ik had die bomen ook liever anders gehad. Want er zijn nu heel veel anderhalve parkeerplaatsen. Kleiner autootje kopen, lukt het ook trouwens. Maar ik ben blij dat die niet weg zijn gehaald. Want uiteindelijk heeft het geleid dat het nog steeds die bomen nou mooi zijn. En er hadden daar ook weer van die dunne takjes gestaan. Dus ik geef u nogmaals mee dat we daar extra aandacht voor moeten hebben. Meneer Stammers. Ja voorzitter, wij hebben enige tijd geleden hebben we uitgebreid stilgestaan bij het groen beleidsplan. En de beleid... De Zeer enthousiaste beleidmedewerkse. Uh, die heeft toen ook al aangegeven dat uh, er uiterst zorgvuldig omgegaan zou worden met uh, het herplanten van bomen. En ook te kijken naar welke, welke soorten eventueel beter zouden aanslaan hier in, uh, in dit dorp. Dus ik denk dat daar al voldoende aandacht aan geschonken wordt op dit moment. Anderen? Ja, we zijn nu met het bad bezig, ja. meneer Paap, VVD. De minister Stammers, ik wou u gelijk kon geven dat het voldoende was. Maar als het voldoende was, dan hadden wij natuurlijk nooit gekomen met uh, deze aanscherping van de verordening. We constateren gewoon dat er is veel vanuit de Koninginnenweg aan de uh, tata's die geeft het aan. Er uh, liggen een tiental uh, of misschien nog wel meer. Uh, verzoeken om het niet te doen. Maar moet je dan uh, als bewoner eerst in de pen klimmen, moet je eerst je bezwaren kenbaar maken. Uh, voordat die bomen om het tegen te houden. Ik vind dat we vanuit huis uit het moeten doen en niet achteraf de bevolking moeten laten reageren. En ik weet dat de heer Tades zegt, dat is het beleid... maar het kan het beleid wel zijn, maar de praktijk is wat halstarger. En dat proberen we te voorkomen om te zorgen dat het monumentale van de bomen... dat die behouden blijft. Want als we ook kijken naar de lijst die erachter zit... want u weet dat we verplicht zijn om monumentale bomen op een lijst neer te zetten... en die moeten dus regelmatig ook herzien worden... nou, dan denk ik, we zouden daar ook wat aan kunnen doen. We zouden veel meer bomen op die monumentale lijst kunnen zetten, zodat ze niet zo makkelijk gekapt worden. Dat is de essentie van het hele verhaal. We moeten daar vele maal zorgvuldiger mee omspringen... ...ondanks de intenties die we hebben om dat zo te doen. Meneer Stammers. Ja, ik wil er toch even op reageren... ...want in het, uit het antwoord van de, van de wethouder net... ...begreep ik dat er toch wel degelijk naar de, de inwoners van Zandvoort geluisterd wordt. Want in het, het gebied waar u op doelt, zo begreep ik... ...waren er in eerste instantie heel veel... Klachten over overlast. En aan de, aan de hand van die klachten is toen besloten om het een en ander om actie te ondernemen. Daar is weer een tegenactie op gekomen. Dus, er wordt wel degelijk geluisterd en naar, naar de bevolking. Gaat u dan met mij mee samen kijken met, met een deskundige naar de begraafplaats? Welke bomen daar gekapt worden? En dan kunt u daar een oordeel over vellen. Ik treed niet in het beleid van, van, van, van, van groenbeleidsmedewerkers en, en dat soort zaken. Ik heb geen verstand van. Boom, u heeft ik er hopelijk meer verstand van. Maar... Ik heb toch nog de neiging om iets te zeggen. Ja, misschien veel. Maar eigenlijk zijn we het allemaal eens. We willen gewoon daar meer aandacht voor. En we willen dat het goed gebeurt. Nou, als we dat dan bij elkaar afspreken, dat is het nog eens een keer ondersteuntjes naar de organisatie toe... He, dat als er extra geld echt nodig is. Nou, dan kunnen ze misschien nog wel bij de gemeenteraad terecht. Want dat luister ik zo hier en daar. Dan denk ik, nou prima, steek in je zak en neem mee. En uh, we zijn het daarmee eens. Maar we gaan natuurlijk niet zo zeggen. We... En we gaan geen regelgeving meer paap voeren. Extra regelgeving. Om, uh, uh, om dan ook nog een keer die zaak door de raad goed te laten keuren. Want daar zit niemand op te wachten in feite. Dus u ondersteunt er in mogelijkheid dat kijk in geen herziening van bestaande regels wil. De portefeuillehouder wil ook nog graag iets toevoegen bij uitzondering. Meneer Tatus? Dank u voorzitter. Uh, kijk, u kunt er van op aangaan dat er uh, zorgvuldig gehandeld is in het verleden... ...en dat er ook nu zorgvuldig gehandeld wordt. Maar uh, je kunt ook uh, naar beste kunnen dingen fout doen. En uh, er zijn in het verleden, denk ik, uh, hoe zorgvuldig het ook gebeurde... Gewoon door gebrek aan kennis zijn daar verkeerde bomen neergezet. Er wordt geweest naar de Emmaweg. Nou, dat is al een aantal jaren geleden dat die daar neergezet zijn. En ik, en, uh, nou ja, ik heb een enorm pleidooi gehouden voor die groenbeleidsmedewerkster die we gelukkig hebben. Die heeft kennis van zaken. Uh, die zegt van, daar moet je die boom niet neerzetten. Uh, en uh, zo is dat op veel plekken geweest. Uh, zeg maar op het allerlaatste moment. En een ander voorbeeld te noemen, dat is de zand voor het onder de bomen. Als je zand voor binnen komt rijden, daar waren bomen besteld die, uh, die bomen lekten. ...en daar waren parkeerplaatsen onder geprogrammeerd. Nou, dat zou een enorme ellende... ...zij heeft op het laatste moment gezet... ...dat kan helemaal niet, die bomen daar... ...dus we hebben ingegrepen, we hebben nu kennis in huis... ...en met die kennis kunnen we denk ik een heleboel doen... ...en daar doen we ook veel mee. Een ander voorbeeld is dat we alleen bomen gaan planten... ...op het moment dat de tijd daar gunstig voor is... De Nationale Boomplandag die is in het voorjaar in Nederland, maar omdat de grond hier schraal is, hebben we dat in het najaar gedaan omdat de kans van het aanslaan van de bomen die we neerzetten veel groter is. Het zijn allemaal dingen waar we rekening mee houden nu in de omgeving van de begraafplaats. ...hebben we een hele zorgvuldige keuze gemaakt... ...welke bomen daar meest geschikt zijn voor de grond... ...analyse laten maken en eh, ja meer kan, meer kan je niet doen. Er is altijd naar beste kunnen gewerkt, alleen we kunnen nu meer. En ik denk dat dat dan ook resultaten zal bieden. Dank u wel, meneer Tatus. Meneer Kramer, u wilt nog even het woord. Ja, niet ik over denk de dat boomkap, ik ook... denk ik. Hm? Niet over de boomkap, denk ik. Nee, nee. Ja, vind, ja, Iedere boom die wordt gekapt, dat is doodzonde. Uh, maar uh, ik wil het hebben over uh, de woonwinkel. We hebben het uh, antwoord van de wethouder gehoord. Alleen wij vragen ons af, uh, want het wordt voor dit jaar of voor 2010 wordt dan het 25.000 euro begroot. Alleen in voorgaande jaren is dat nooit uh, in de boek gekomen. Dus uh, we vragen ons ook dan af waarom op dat moment dan geen subsidie is gegeven. En uh, u stelt wel het heel een doemscenario van als we dit niet doen, dan uh, ontbinden we daarmee het convenant. Maar anderzijds uh, horen we van uh, woonservice ook uh, elke keer uh, vreemde berichten. Bijvoorbeeld over uh, gescheiden vrouwen die in een keer weer voorrang krijgen uh, met een uh, woningtoewijzing. En dat valt dan ook weer onder het urgentiebeleid. En ik denk dat als gemeente dat je daar niet voor moet gaan betalen... Hetzelfde als de vele vernieuwingsprojecten die corporaties zelf instellen. Daarvoor zijn deze urgentieverklaringen niet voor bedoeld. Dat was hem. Andere nog? Over de onderwerpen die nu zijn aangestipt. Geen behoefte verder aan het debat. Dan gaan wij door... Want alle abonnementen en moties zijn ook even van alle kanten bekeken. Met programma 3, onderwijs, cultuur en sport. Dat programma lijkt voldoende compact om dat tot nog nu te behandelen. Voordat ik ga schorsen. Is dat akkoord? Goed. Wie wenst in eerste termijn het woord? Meneer Simons. Ik kijk even rond. Is verder niet met meneer Bluis. En meneer Paap, VVD. Meneer Simons, aan u het woord. Dank u voorzitter. Uh, ik wil eerst even stilstaan bij de subsidie aan de stichting Classic Concerts. Daar hebben wij in de, uh, de memorie van antwoord, hebben wij dus uh, onder antwoord 13 op pagina 6, hebben we... ...gevonden dat dus de, in de begroting van 2010... ...geschrapt zal worden de bezuiniging... ...of het eh, korte eigenlijk eh, van de subsidie... ...omdat inderdaad de afspraken zodanig zijn gemaakt... ...en in amendement vastgelegd... ...dat het tot en met 2010 zou doorlopen. Mijn vraag aan de wethouder is... ...dat heb ik toch op deze manier correct gezien... ...en eh, het tweede punt is dat er ook in de memorie van antwoord wordt opgemerkt... ...dat dus de, in de meerjarenplanning dan de bezuiniging wel doorgevoerd zou worden. Met andere woorden, vanaf 2011 en verder. Uh, toch lijkt me dat een moeilijke zaak. Uh, vraag eerst erover, uh, er staat bij dat er overleg met het bestuur uh, gepleegd zou worden. Want het lijkt me als dan, uh, dat er een heel andere situatie ontstaat... als je gaat praten over het korte, en uh, vooral in deze mate, van de subsidie. En uh, dat er dus betaald zou worden, dat er heel andere uh, vormen ontstaan bij de Stichting klassenconcert want nu hebben ze dus voor een open schaalcollecte... bij de kerk vrij toegang... Dan, wordt dat, dan gaat het allemaal veranderen. Met andere woorden, eh, als zij eh, de gasten laten betalen... hoe weinig dan ook... dan gaat die open schaalcollecte uiteraard niet meer door. Met andere woorden, dan moeten zij ook daar extra lasten toevoegen. Het lijkt mij heel eh, moeilijk om dat eh, dus door te voeren. Mijn vraag is... Eh, Wanneer gaat u dat overleg voeren? En misschien is het beter om dat punt dan... Eh, zodra daar meer duidelijkheid is... Eh, verder met elkaar te behandelen. Het tweede punt eh, onder dit programma-onderdeel... dat is het eh, amendement eh, wat wij hebben voorbereid... wat ik in mijn algemene beschouwingen al heb aangekondigd. Dat gaat dus over het eh, Zandvoortse eh, Museum. En eh, ik zou dat hierbij ook willen indienen. En de motivatie daarvan... Uh, ik weet niet of ik er uitgebreid bij stil moet staan op dit moment, uh, voorzitter. Het samenvatten wat mij betreft. Ja, nou, het gaat er eigenlijk om uh, dat er twee dingen zijn. Als ik het samenvat, dat is de uitbreiding van de formatie en uh, de totale kosten van het museum... ...die dus twee ton belopen, plus de 24 voor de formatieuitbreiding, dus 2,24. Daarvan zeggen wij, uh, is het niet duidelijk beter om eerst uh, heel goed met elkaar af te spreken... ...wat we nou gaan doen met het museum, wat de doelstelling is... ...en uh, dan pas te gaan invullen of we het gaan uitbreiden... ...want de nota waarop het nu gebaseerd is... Uh, ...die vinden wij eigenlijk voor verbetering vatbaar... ...oftewel die moet volgens ons geherijkt worden. Daar wil ik het in eerste instantie even bij laten voorzitter. Dank u wel meneer Simons. Meneer Paap, VVD. Meneer Simons, we zijn uh, heel blij dat u dit abonnement heeft ingediend... Want we zijn het er totaal mee eens. Eigenlijk gaat het ons nog niet ver genoeg. Eh, want, nee, eigenlijk gaat het ons nog niet ver genoeg. Eh, want, we, want we zien in vergelijkende verhalen, u hebt zelf het eh, verhaal van was het Katwijk, heeft u naar voren gebracht. Eh, nou, en als we dan zien dat het daar anders kan, als we kijken naar het museum, wat eh, de vorige week in de herfstvakantie 3000 bezoekers in de week kreeg. Uh, dat steekt natuurlijk schamel af bij de ruim 5.000 die het uh, Zalvoersmuseum op jaarbasis haalt. Hier moet je dus inderdaad afvragen, wat moet er mee gebeuren? En als we daar op jaarbasis ruim 250.000 euro bijleggen, uh, dan uh, zijn dat alleen nog maar uh, een stukje personeelslast en inrichting. Wat komt er nog meer bij? Hein? Als we naar de kapitaallast kijken van het pand, dan wordt het misschien nog veel meer. Ja, dan moet je je afvragen, wat wil je daarmee en wat doe je ermee? Dus we ondersteunen dit abonnement van harte. Dank u wel, meneer Paap. Meneer meneer Van Deurs had een interruptie. Nee. Ja, een interruptie ook aan meneer Simons. Uh, ik vind er wel een klein beetje voor de muziek uitlopen. Er wordt gevraagd om een herreiking van, van de, de doorstellingen van het Zandert Museum. Dat onderschrijf ik ook, want het loopt niet zoals het lopen moet en het kost een hoop geld. Er zijn alternatieven. Maar dan denk ik dat we, voordat we... Bedragen gaan schrappen, zeg maar. Eerst even het, even het rapport of de herrijking van de nota af moeten wachten. Die 24.000, die zou ik wel in de begroting laten staan, maar gewoon om dat zeggen. Even in portefeuille houden totdat het rapport uit is. Want alle professionaliteit in één keer opdoeken, zonder dat je weet waarmee je we bezig bent. Dat gaat me even te snel. Dus samenvattend, ik ben het helemaal eens dat we echt het museum moeten herrijken. En dan uh, met geld moeten gaan schuiven. Dank u. dank u wel meneer Van Durse meneer Bluis Ja, meneer Van Durse was, was voor mij en heeft namens mij gesproken voor het, wat betreft <lacht> dit, dit punt want ik ben het helemaal met hem eens want en dan moet de wethouder misschien nog altijd bij vragen van wat we nog kunnen verwachten van deze portefeuille op dit punt cultuur, kunstbeleid ja dat heeft er ook mee te maken dus ik wacht het altijd van de wethouder af maar ik denk dat je het inderdaad misschien wel moet herrijken met elkaar opnieuw bekijken maar inderdaad, het eh, nog, alsnog niet autoriseren, maar wel gewoon in de begroting laten staan. Andere nog behoefte, in eerste termijn? Dan heeft de portefeuillehouder het woord. Meneer Toner. Uh, dank u wel, voorzitter. Allereerst, kletse uh, concerts. De Siemens heeft in de mooie verantwoord, zicht u op bladzijde 6 van 2010 blijft het bedrag staan. Uh, dat klopt. Um, maar in 2011 en volgende haalt u het uh, wel weg en is dat wel verstandig. Nou, dat is heel verstandig, want die, die middelen die zijn niet beschikbaar gesteld. U heeft in uh, uw amendement toen de tijd gezegd tot en met 2010. En vervolgens uh, moet u ook om de tafel met klesje constant om te kijken hoe u dan verder gaat. Dus wij hebben gewoon nu gedaan wat we moesten doen, uh, namelijk 2010 nog wel belonen... ...maar 2011 en verder niet, want dat was niet de opdracht die we gekregen hebben. Wat we wel gedaan hebben is ook al gesprekken uh, te starten met Klesse uh, met Concerts. Um, en wij hebben uh, een eerste gesprek gehad. Wij hebben daar uh, uitvoerig met uh, het bestuur over gediscussieerd. We hebben het ook gehad over uh, de lasten die op ons afkomen. We hebben ook gehad over de wens van de Raad om... ...en dat was inbreng van, uh, volgens mij, ja, van het CDA... ...om uh, links en rechts eens te kijken of je bij... Uh, bij uh, cultuur uh, niet wat subsidies uh, kunt verminderen, waardoor je andere uh, subsidies ook mogelijk kunt maken. Dus zeg maar binnen het subsidieverhaal uh, schrappen, om, uh, ja, het herschikken van, uh, van, van subsidies, dat was het goede woord. En, sorry? Oh, ik dacht dat u iets wilde nee. gaan vertellen. Nee, want dat zou toch nee. kunnen? Meneer de Rommel zei exact hetzelfde woord volgens mij. Gaat u verder meneer Toon. Tot dat goed. Wat leuk is dat. Hè? Uh, we hebben een gesprek gehad met Klaas uh, met, uh, Consorts En we gaan uh, vervolgens weer om de tafel. Want, uh, we hebben meegegeven. denk denken eens na over uh, hoe we daar dan uh, vanaf uh, na 2010 in moeten gaan staan. Men begreep heel goed dat, uh, dat ook zij uh, in zouden uh, moeten leveren. En uh, men uh, dacht ook na over uh, het zij